Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedenavond. Nieuwe Belgische regering lijkt heel dichtbij. NAVO erkent verantwoordelijkheid. Luchtaanval Pakistan. Sven Kramer wint eerste wedstrijd sinds rentrée.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 Ik spreek daarover met Tim Pauls, politiek specialist van de VRT. Uh, meneer Pauls, waarover zijn ze het precies eens? Nou, ze zijn het nu eens geworden over een uh, begroting, wat uh, overigens een, een heel heikelijk plus is, want. Uh... België zit nogal in het oog van de internationale markt... en de rente op onze staatsleningen stijgt nogal. En ze waren het al eerder eens geworden over een staatshervorming... en dat is een heel moeilijk akkoord. En België krijgt een groot onderhoud, zeg maar. Uh, het wordt, uh, er wordt opnieuw uh, vastgelegd welke regering... want we hebben er zes in dit land... welke regering wat gaat betalen en waarvoor bevoegd is. Uh, dus je kan wel zeggen dat er na 531 dagen... Ja, een nieuw groot pact is, laten we zeggen, om dit land te gaan besturen. Uh, hulde aan Eliot-Rupo, Di want die heeft toch best wel extra krachten moeten aanwenden om de partijen toch nog op één lijn te krijgen. Ja, hij krijgt natuurlijk ook wel kritiek omdat het zo lang geduurd heeft. En er wordt hem verweten dat hij maar moeilijk afstand kon nemen van zijn eigen partij. Dat zijn de Franstalige Socialisten. Bij ons is alles gesplitst, ook de partijen. Uh, maar goed, het is er nu. Uh, zijn regering start met zes partijen. Dat is nodig in België: zes partijen. En uh, die regering heeft wel geen Meerderheid aan Vlaamse kant. Dus in het geheel heeft een meerderheid, maar rondom de Vlaamse volksvertegenwoordigers niet. Het is bovendien een regering met grote interne tegenstellingen. zowel socialisten als Liberalen zitten erin en dan nog van de verschillende taalrollen. Maar goed, er is een regering, en dat is geen geringe verdienste na zo'n lange tijd. Dat wordt behoorlijk ingewikkeld met zes partijen. Uh, België is per definitie een heel ingewikkeld land en wij vinden Allee. Nederland eigenlijk heel makkelijk. Uh, maar ja, dat is zo. Het is ook niet de eerste keer dat we zes partijregeringen hebben. Maar uh, het wordt in deze stormachtige tijden toch wel moeilijk. Hoe gaat het nu verder? Wel, er gaat waarschijnlijk nog een week besteed worden aan het uitvlooien van alle teksten... en aan het opklaren van nog een aantal uh, thema's die ook moeilijk liggen in België... zoals bijvoorbeeld asiel en migratie, waar Franstalig en Nederlandstalig België nogal van mening over verschillen. Maar uh, algemeen wordt aangenomen dat er over een week toch wel eindelijk een regering zou zijn. Nou, heel veel werk te verzetten dus nog voor de nieuwe regering. Absoluut, ja. absoluut. En uh, ja, het is wel een historisch moment, omdat uh, voor het eerst sinds uh, heel lang uh, wordt een Franstalige premier van België. Uh, dat is bijna een halve eeuw een Vlaming geweest. Ja. En het wordt eigenlijk ook wel door de Vlamingen aanvaard. Maar hij is dus premier van een kabinet, van een regering. die aan Vlaamse kant, bij de Nederlandstalige volksvertegenwoordigers, geen meerderheid heeft. En uh, we zullen zien of hem dat nog parten speelt. Want ik kan je wel zeggen dat bijvoorbeeld ook zijn Nederlands ja, echt nog niet zo goed is.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 Bij de actie werd vannacht een legerpost in het noordwesten van Pakistan aangevallen door een helikopter. Het toestel was afkomstig van een NAVO-basis in Afghanistan. De NAVO zegt dat er een onderzoek komt naar de reden van de aanval. De Pakistanse autoriteiten hebben woedend gereageerd en de grens met Afghanistan gesloten voor NAVO-troepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Nederlandse man is ontvoerd in Mali. De man hoorde bij een groepje Europeanen dat gisteren rond de middag ging eten in een hotel in de stad Timbuktu. Tijdens het eten kwamen gewapende mannen binnen en namen drie mensen mee onder wie de Nederlander. Een Duitse man die weigerde mee te gaan werd doodgeschoten. Volgens een medewerker van het hotel kon een Nederlandse vrouw aan de ontvoerders ontkomen door zich te verstoppen op de binnenplaats.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 Op het vliegveld nam de politie aanhangers van oppositieleider Tshisekedi onder vuur. Daarbij vielen zeker twee doden. De gouverneur van Kinshasa besloot daarop alle politieke bijeenkomsten te verbieden. Het verbod treft vooral Tshisekedi Kedi en een andere oppositiekandidaat... die wilde later vandaag nog hun aanhangers toespreken. Favoriet bij de presidentsverkiezingen van maandag is de huidige president Kabila. Tegelijkertijd kiezen de Congolezen ook een nieuw parlement. Demonstranten op het Tagrierplein in Cairo zijn opnieuw slaags geraakt met de oproerpolitie. De bedrogers zijn het niet eens met het uitstel van de verkiezingen van maandag. En ook niet met de machtsoverdracht naar een burgerregering. Correspondent Sander van Hoorn een lied geïmproviseerd, volgens mij, over Tagir en over vrijheid. Um, dit is daarentegen niet het Tagirplein. Dit is het straatje voor het parlementsgebouw, de sit-in die daar bezig is. En die vanmorgen bloedig uh, uit elkaar geslagen werd. Dat wil zeggen, daar zijn gewonden bijgevallen. er is ook een dode bijgevallen. Um, even verderop, de ingang naar het Tagirplein, stond een jongen die dat gefilmd heeft. Ik heb het filmpje gezien, helaas zonder geluid. En daar zag je inderdaad een 15-jarig jongetje op straat liggen. Degene die het gefilmd heeft, die zei... Ik zag dat hij is neergeschoten door de geheime politie. Nou, ja, deze mensen die zitten hier dus weer inmiddels. Het zijn er niet zoveel als op het tragier, ik denk een paar honderd man. Deze mensen die zitten nu weer hier. En ze willen uh, voorkomen dat de door het leger aangestelde nieuwe premier, uh, Gansawi, dat hij naar zijn werk gaat. Mijn is hier de Berchtes. Zegt ook een man die ik gisteren op het Trageerplein tegenkwam... die nu weer naar me toe komt. Hij zegt, er is niks veranderd. Die aanstelling van een nieuwe premier, er verandert niks. Je vond wat er deze morgen gebeurd? Ja, wat er gebeurd? Er waren een demonstratoren die ze bij roken kreeg. En een van hen kreeg de straat en kwam onder de wiel... Get killed. Een man met een uh, camera die zegt, ja, ik heb dat ook gefilmd, dat voorval van vanmorgen. Maar hij vertelt een ander verhaal. Hij zegt, uh, het leger vroeg of ze hier uh, de straat in mochten. We hebben dat geweigerd als demonstranten. vervolgens schijn er schijn mutselingen ontstaan. En vluchten het leger uh, weg vanuit deze plek. Een paar mensen achtervolgden ze... En toen is die jongen, die ik dus op film heb gezien op die telefoon, is overreden, niet noodgeschoten, overreden door een leger voertuig. There wasn't shooting by the police or the army. It was like a car. Not shooting, to be sure. Ik heb en dat staan meerdere mensen bij te knikken hier in het straatje voor het parlement. Ik heb geen schoten gehoord. Wisselend verhaal dus, een ongeluk of daadwerkelijk neergeschoten. Het tweede verhaal lijkt me op dit moment waarschijnlijker, maar. Ik kan er moeilijk iets over zeggen. In de Amerikaanse staat Michigan is de steenrijke ondernemer en filantroop Fred Meyer overleden. Hij was de eigenaar van de Meyerketen, met bijna 200 grote supermarkten in verschillende Amerikaanse staten. Zijn vader was een Nederlandse emigrant die in 1934 een kruidenierswinkel in Michigan begon. Het bedrijf groeide snel, maar werd pas echt succesvol toen Fred Meyer het overnam. De miljardair en filantroop stond ook bekend als kunstliefhebber. In de stad Grand Rapids liet hij onder meer botanische tuinen en een beeldenpark aanleggen en bouwde hij theaters en een medische kliniek. Fred Meijer was 91 jaar. De verkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de islamitische PJD, de partij voor gerechtigheid en ontwikkeling. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar volgens de regering is wel al duidelijk dat de PJD de grootste wordt. De partij die zich inzet voor de politieke islam, maar wordt gezien als relatief gematigd stevend af op meer dan een kwart van de parlementszetels in het parlement. Aangenomen wordt dat de PED een coalitie vormt met de nationalistische partij van premier Al-Fassi. Die is de op één na grootste geworden. De verkiezingen van gisteren waren de eerste na de hervormingen die koning Mohammed doorvoerde. De opkomst was met 45% relatief hoog. Vanaf de ruimtevaartbasis Cape Canaveral is een nieuwe onbemande expeditie gelanceerd om de planeet Mars te verkennen. Iets na vier uur Nederlandse tijd vertrok een Atlas V-raket. T-minus 10, 9, 8. Seven, six, five, four, three, two, one. Main engine start zero and lift off of the Atlas V with curiosity. See conclusion to the planetary puzzle about life on Mars. Geluid van de NASA dus. Aan boord van de raket is de verkenner Curiosity. Een verbeterde en grotere versie van de karretjes... die al eerder op de rode planeet zijn neergezet. Spirit and Opportunity onder andere. De zeswielige verkenner is ongeveer zo groot als een middenklasse auto. Aan boord is allerlei apparatuur waarmee Curiosity... onder meer gaat, onderzoeken naar water, of gaat zoeken naar water en naar sporen van leven. De missie kost de NASA zo'n anderhalf miljard euro. De verkenner komt in augustus aan bij Mars. En bezoekers van het congres van het genootschap Onze Taal... hebben het woord weigerambtenaar gekozen tot woord van het jaar. 1400 congresgangers deden aan de verkiezing mee. Het woord weigerambtenaar kreeg bijna een kwart van de stemmen. Arabische Lente werd tweede met ruim 20 procent... en Plaszak derde met 13 procent. Voor het genootschap Onze Taal moet het woord van het jaar... het mooiste, treffendste, typerendste of opvallendste woord van het jaar zijn. De woord van het jaarverkiezing van het genootschap Onze Taal bestaat pas een jaar. Het Vandalenwoordenboek heeft een eigen verkiezing en die begint volgende week. Hulpbisschop Jan Liese van den Bos is de nieuwe bisschop van Breda. Zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De 51-jarige Liese is de opvolger van Hans van den Hende... die in juli tot bisschop van Rotterdam werd benoemd. Liese staat de boeken als geleerde. Hij doseert verschillende vakken aan de priesteropleiding in het bisdom Roermond... en beheert er de wetenschappelijke bibliotheek. Over twee maanden neemt Lies het Biston Breda officieel over tijdens een plechtige eucharistieviering in de Heilige Antonius-kathedraal. Sven Kramer is terug. Hij won zijn eerste wereldbekerwedstrijd sinds zijn rentree. Op de vijf kilometer versloeg hij in een rechtstreeks duel Jorrit Bjergsma. Ik ben er al heel blij mee hoor. En, uh, het heeft me heel veel uh, tijd en energie gekost om uh, hier weer te komen. Maar uh, ik heb het uh, graag voor ogen. Want dit is je eerste overwinning na je blessure. Ja, ja. Voelt dat ook zo? Ja, het voelt wel als een, als een bevestiging en een opluchting. En, ja, ik ben er echt, echt heel blij mee. Is dit ook van, ik ben echt weer terug? Speelt dat ook door je hoofd? Nou ja, als ik nu nog zeg dat het niet zo is, dat is natuurlijk flauwkul. Dus ja, dit zijn wel tijden die heel mooi zijn. Ander Nederlands succes was er op de 500 meter, daar was Jan Smeekers de sterkste. Het was ook genoegdoening voor zijn slechte 500 van gisteren, toen werd hij 14e. Gisteren was het uh, technisch gewoon een drama en uh, dat was vandaag een stukje beter. Ja, en wat was technisch drama dramatisch? Uh, ik had twee uh, mistertjes bij de start en de eerste bocht gisteren. En Daardoor verlies je een beetje de rust en dan ga je achter je tegenstander en Dat was al Mo die uh, ook gisteren won. En dan, ja, dan verlies je de rust die je eigenlijk nodig hebt om heel hard te rijden. en Dat, uh, dat lukte vandaag wel. Irene Wust deed het goed op de 1500 meter, ze won brons op die afstand. Tennis Roger Federer heeft zich geplaatst voor de finale van de ATP Masters. Hij was in twee sets te sterk voor David Ferrer. Hij speelt morgen de finale tegen Tsonga of Berdich. En die spelen later vandaag hun halve finale. Dus is verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen, goedenavond. Goedenavond. Er staan twee files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Gooi-Meer en, en Muiden, 6 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug, 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws dan. Een nieuwe Belgische regering is heel dichtbij. Socialist Elio Di Rupo is waarschijnlijk de nieuwe premier. NAVO erkent verantwoordelijkheid voor de luchtaanval in Pakistan. Bij die aanval in de grensstreek kwamen 28 militairen om het leven. Sven Kramer wint de eerste wedstrijd sinds zijn rentree. Hij won de 5 kilometer bij de wereldbekerwedstrijden in Kazachstan. Dit was het NOS Journaal. Zometeen, zometeen meer over menselijk gedrag in Pavlov. Hallo Utrecht! Deze minder file berichten zijn speciaal voor jullie regio. Want we gaan de doorstroming hier eens flink aanpakken.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 Dit is Radio 1, NTR Pavlov. Henk van en Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Mensen die laag opgeleid zijn, blijken pessimistischer en negatiever te denken over hun leven en over Nederland. Dat staat te lezen in het rapport De Sociale Staat van Nederland, dat vorige week door het Sociaal Cultureel Planbureau is gepresenteerd. De vraag is hoe dat komt. We praten daar straks over met Claudie Bokting. Claudie Bokting is als psycholoog verbonden aan de Universiteit van Groningen. En we hebben live muziek van Marieke Borger, die samen met haar broer Johan komt zingen. Maar eerst gaan we het over geluk hebben. Deze week werd bekend dat de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy... wereldleiders oproept om het welbevinden van mensen bovenaan de politieke agenda te zetten. Hij heeft hen allen het, het boek Geluk, the world of happiness, toegezonden. De schrijver van dat boek is Leo Borman en hij is hier bij ons aan tafel. Hallo, Leo Bormans, daar. moet ik zeggen. Ja. Eh, waarom doet Van Rompuy dat? Ja, hij heeft het boek gezien en hij zei... nou, dit is een boodschap die ik wel wil geven aan de rest van de wereld. Het gaat niet alleen om een beleefdheidsboek. Het gaat echt wel om een stelling die hij inneemt. Om te zeggen, het wordt tijd dat we in, ook in deze moeilijke tijden... kiezen voor het welbevinden van mensen, de kwaliteit van het leven. En dat we elke beslissing die we afmeten... ook meten, afmeten aan het feit of het mensen gelukkig ja. maakt. En um, dat, is een, dat is een vragenbaar van hem, vind ik. Ik was heel blij dat toen ik hem de brief zag schrijven... Dear Barack, dear Angela, dear Nicolas. ik zend u hierbij het boek, maar ik vraag niet alleen... Ik zend u hierbij niet alleen het boek. Ik vraag om absoluut het thema geluk op de, als prioriteit op de agenda te zetten... van ons politiek en economisch denken. En, en waarom is het thema geluk in onze tijd zo, zo naar voren gekomen? Het is, er, het is er altijd geweest, maar het heeft ik lang in de sfeer de... van religie, filosofie, mm -hmm. uh, um, um, spiritualiteit gehangen en dus een kwestie van geloven. De laatste twintig jaar is de positieve psychologie zich daarmee gaan bezighouden, economen, sociologen, psychologen en gaat het niet alleen meer over geloven, maar gaat het ook over weten. We hebben daar onderzoek naar en het boek dat ik gemaakt heb, The World Book of Happiness, is een overzicht van wat honderd professoren uit vijftig landen te zeggen hebben over de kern van geluk. Maar het is niet alleen dat uh, deskundigen zich over dat geluk buigen, of politici. Maar ook wij hebben het veel vaker over geluk... dan ik mijn ouders ooit over geluk heb horen praten. Ja, we hebben met z'n allen ingezien dat, uh, dat we fout zaten. Toen we vijftig jaar geleden, na de oorlog... zijn we allemaal begonnen met te denken... dat als we allemaal rijker zouden worden... dat we ook allemaal gelukkiger zouden worden. En to top-economen als Richard Layard die ook in het boek voorkomen... die mm -hmm. zeggen, we hebben ons eigenlijk vergist. We dachten dat we, als we allemaal rijker zouden worden... dat we ook gelukkiger zouden worden, maar dat is niet zo. En wat verstaat u onder geluk? Er zijn heel veel definities mogelijk van geluk. Uh, daar zijn, uh, er is niet één uh, definitie van geluk. Maar uh, we weten, dat is een subjectief gevoel. Ook heel veel mensen vragen, hoe kan je dat meten? Pijn kunnen we ook niet meten, maar we weten toch wel wanneer we pijn hebben. Net zoals we kunnen weten of we gelukkig zijn. Gewoon te vragen aan mensen, bent u tevreden met het leven dat u hebt, uh, dat u leidt, is, uh, is, een, is een vraag die legitiem is. En als je die vraag elk jaar opnieuw stelt aan dezelfde groep mensen, dan kan je ook gaan vergelijken. Dan kan je zien over of groepen mensen verschillen in, in, op, als antwoord op die vraag... of er een evolutie is in die tijd. Maar u, u, u zegt, uh, we vragen zo of ze tevreden zijn. Nee. Is tevredenheid hetzelfde als geluk? Nee, een soort actieve tevredenheid. Ja, plezier, maar we dachten eerst dat het met plezier te maken had. En dat, heeft... dat is niet zo. Het heeft niet met seks, drugs en rock'n'roll te maken. Ik hoop dat u er veel van hebt, maar u gaat er niet gelukkig van worden. Het heeft meer met tevredenheid te maken. Feeling contented with life. Tevreden zijn met het leven dat je hebt. Niet een soort passieve tevredenheid, maar actieve tevredenheid. Ja. Je leven in handen nemen. Niet omdat, het... omdat je moet, maar omdat je wil. Ja. U hebt honderd uh, 100... Uh, geluksdeskundigen, ja. he, geluksonderzoekers ja. uh, gevraagd. Schrijf ja. nou eens even heel kort op wat voor u geluk ja. is en hoe je dat kan bereiken. Ja. Welke antwoorden hebben u het meest Wel, Ik stuurde de eerste mail naar Christopher Pietersen... en hij is een van de grondleggers van de positieve psychologie... en ik stelde hem de vraag... u hebt nu twintig boeken geschreven over geluk en studies... wilt u het mij samenvatten in duizend woorden? Dat is één pagina. En ik kreeg een mail terug en zei... ben je gek geworden? Ik kan dat niet in duizend woorden samenvatten. En twee weken later kreeg ik een nieuwe mail van hem... en hij zei... ik ben zo aan het denken gegaan... dat in hoeveel woorden kan ik het eigenlijk zeggen? En ik ben erin geslaagd om het in twee woorden te zeggen. Zegt hij. Ja. En dat wat waren er zijn, twee ja. woorden? Ja, daarvoor, daarvoor zul je dus dat boek moeten kopen. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, ik wil het wel zeggen. En, maar als ik die twee woorden zeg, dan zeg je... Ja, dat weet ik wel, maar nu weet je het nog niet. Dit zijn die twee woorden. Adder, nou, other ik... people. Andere mensen. Het ja. gaat niet over jezelf, het gaat over anderen. En het gaat niet over dingen, maar het gaat over mensen. En als, daar is heel veel aan af te meten. Ja. Want dat viel mij op. Ik heb het boek gelezen. Dat heel veel uh, antwoorden dacht ik... ja dat vind ik eigenlijk ook. Oh. Ja, dat er... is zo ja. uh, een beetje bijna... dat is niet denigerend ja. bedoeld, maar bijna... dat je denkt, ja, we kunnen het gewoon op een tegeltje zetten. En ja, als, uh, de, uh, uh, mijn grootmoeder wist het ook wel, uh, denk je dan... Maar het, het gaat er helemaal niet om dat we niet weten wat we moeten doen. We doen niet wat we weten. We hebben de foute keuzes gemaakt. We, maken, we, zijn, we zijn er heel goed in. om En altijd wie bedoelt hij met... we? Ja, wij als mensen we, we, we worden daarin gedwongen door het economisch dominante denken. Dat ons voortdurend uh, opzadelt met foute keuzes. Met dingen die geld kosten bijvoorbeeld. Als het geen geld kost, vinden wij het geen goede keuze. Terwijl de beste keuze vaak die keuze is die geen geld kost. Maar daar, daar is ons systeem niet op gebouwd. Ik heb vorige week gesproken um, op een lezing voor 250 topbankiers in Brussel. En die gingen helemaal mee met dit verhaal, want ze hebben ook wel ingezien dat ze de verkeerde prioriteiten hebben gesteld dat hun werknemers compleet ongelukkig zijn onder de stress staan, dat hun klanten niet tevreden zijn. En als ze terug gaan denken vanuit de kwaliteit van hun eigen werk de kwaliteit van de service die ze leveren en ook de kwaliteit van hun werknemers en denken aan het geluk van mensen, dan gaan we er met z'n allen op vooruit. Want ook gelukkige mensen zijn productiever, zijn minder, zijn minder uh, afwezig op hun werk zijn minder ja. ziek, noem maar op. Is, het is niet onnozel om aan geluk te men heeft dit lang gedacht dat het iets is voor naïeve snullen, maar dat is niet zo. Ja. Maar wat staat er ons dan in de weg? Waarom doen we het niet? Nou, dat is een goede vraag. Laten we daar met z'n allen eens over nadenken. En daarom ook dat ik het boek heb gemaakt om mensen te laten nadenken. Ik ken de oplossing niet. Ik ben niet een soort geluksgoeroe. Ik ben uh, maar een doorgever. En het boek is een soort spiegel die je wordt voorgehouden om terug na te denken over de prioriteiten in ons leven. En die kunnen we allemaal stellen. Aad Francis zit hier ook aan tafel en uh, uh, u heeft waarschijnlijk wel een oplossing volgens mij. Want u bent betrokken bij het geluksbudget in de gemeente Almelo. Ja, dat klopt. Wat is een geluksbudget? Geluksbudget, we noemen het nu geluksroute. Uh, want uh, het woord budget uh, legt de nadruk een beetje verkeerd op het geld. Uh, uh, en dat uh, kan soms in de weg gaan zitten, geluksroute. Het is een project van de gemeente Almelo en van uh, negen andere gemeenten. Uh, allemaal een beetje in de buurt van, van Overijssel. Um, eigenlijk is het een project wat uh, uh, is gericht op mensen die in zich in een sociaal isolement begeven. Dus, uh, ja, echt de, voor een gemeente een van de moeilijkste doelgroepen om te bereiken, natuurlijk. Um, het project vindt die mensen en het geeft ze een duwtje in de goede richting. En dat is. Met geld? Nee, um, met de vraag, um, wat wil je eigenlijk met je leven? Dat is het duwtje. En dat er dan tenslotte aan het eind van het traject... ook nog een klein beetje geld beschikbaar is, eenmalig, uh, dat helpt. En, en, maar wat, wat doen ze dan bijvoorbeeld? Wat ja, willen ze in hun leven? hele menselijke dingen. Uh, heel veel mensen kiezen ervoor om uh, iets in de creatieve sfeer te gaan doen. Uh, maar de gekste dingen komen voorbij... Um, ja, dan noem ik toch wel het gekste ding, maar ik wil gaan zeggen... de meneer die wilde gaan vissen... Die, de meneer had een het voorbeeld van uh, Geluksroute uit Almelo is een meneer, een van, van de eerste uur eigenlijk... die vanwege een, uh, een uh, hersenbloeding uh, niet aangeboren hersenletsel kreeg. En een van de risico's voor die groep mensen... is dat, dat ze eigen initiatief kwijtraken... Dus deze meneer had dat ook, Die was, hij is in zijn hoofd wat veranderd, uh, is uiteindelijk alleen komen te zitten thuis op de bank voor de televisie zonder initiatief. En zonder initiatief gaat zo ver dat hij, ging altijd vissen, maar op een gegeven moment ging zijn brommertje kapot en hij had niet meer het initiatief, kwam niet meer op het idee om dat ding te laten maken. Hij kwam ook niet op het idee om geld voor de belasting terug te vragen. Dus hij had ook geen cent te makken. Dat hoe, komt daar ook dan nog eens bij. Nou, hoe, hoe komt deze meneer dan opeens met dat geluksbudget in aanraking? Of die geluksroute? Ja, dat is een goede vraag. De projectleider van zo'n geluksroute die is ambassadeur voor zo'n project. Die zorgt ervoor dat, hij, dat zijn project kenbaar wordt gemaakt... bij een breed netwerk van nou ja, mogelijk signalerende organisaties... Welzijnswerkers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen. nazorgpleegkundigen van een ziekenhuis. kerkvoorgangers, woningbouwconsulenten. eigenlijk de uitvoerenden die wel nog onder deze mensen kunnen komen. Nou ja, en als dan eenmaal zo'n. iemand is aangemeld, want dat gaat dus ook via die organisaties. Iemand kan zichzelf niet aanmelden. Omdat we zeggen: ja, als je in een sociaal isolement zit. en je weet we helemaal de weg naar de gemeente te vinden. Dan twijfelen we wel heel sterk of dat echt een sociaal instrument is... of dat je geld graag wil hebben. Hè? Ja. Was uh, je eigenlijk meteen enthousiast over dit oh, project? Nee. <laughs> nee ik, werd, ik werk bij Arkon En Arkon uh, uh, wordt uh, uh, vaak... Wij werken voor de provincie vaak. Wij werden eigenlijk gevraagd dat project in Almelo... dat Geluksroute zo'n ongelooflijk goed project... alleen het blijft maar binnen de gemeente Almelo... Kunnen jullie niet eens helpen om dat wat breder te maken? De ambtenaren die dat hebben opgezet, die hebben daar echt meer dan hun best voor gedaan. Ze hebben prijzen gewonnen, ze hebben een DVD laten maken. Ze hebben een grootschalige conferentie georganiseerd. Goed bezocht ook. En het lukte ze maar niet om dat in andere gemeenten uh, uh, draaiend te krijgen. Nou, dat is waarop wij binnenkwamen. En mijn eerste gedachte was van wat een geitenvolle sokkenproject is dit. Zeg. Ongelooflijk, een ja. beetje geld geven aan mensen. Ik, mijn eerste de gedachte was ook oh, geld geven aan mensen. Ja. In de hoop dat ze er wat gelukkiger van worden. Het moet niet gekker worden, dacht mijn liberale hoofd. Um, en uh, ja, gaandeweg, ik moest er natuurlijk induiken... omdat ik het aan andere gemeenten uh, moest ja, verkopen eigenlijk... Um, uh, uh, kwam ik erachter dat er een, een hele sterke kern in dat project zit. En dat is niet dat geld, maar dat is die geluksgerichte benadering of de op kracht gerichte benadering... strength-based uh, methode. Uh, de, de, de problemen worden wel besproken. Iemand zijn situatie komt heus in beeld. Dat moet ook vaak eventjes besproken worden. Maar uh, op een gegeven moment wordt gezegd... is dit het? Oké, okay, nou, mee zit te schrijven. Dit leggen we even weg. Dit zijn al, dat leggen we even weg. En nu? Wat wil je eigenlijk met je leven? Maar dat, dat klinkt wel als dat beleid um, uh, voor geluk, dat dat uh, uh, werkt. Uh, nou, het is, het, ja, in die zin beleid, het is echt een project geweest. En het wordt nu pas beleid. Het is al vanaf 2004 in de gemeente Almelo een project. Uh, en dus succesvol ook. Uh, vanaf 2009, 2010 zijn zo'n die andere gemeenten het ook gaan doen. Um, Um, en, maar het wordt nog niet echt manifest in beleid. En veel ambtenaren die ik daarover spreek, uh, die zeg ik dan ook... Uh, wat... Uh, zeg ik het goed? Leon toch? Leon? Ja. Leon ook uh, verkoopt eigenlijk. Ga nou met dat geluk aan de slag. Het is zoveel beter als je dat als, als uh, uitkomst gaat nemen. Uh, maar dan zeggen ze, ja, maar dat is niet meetbaar. Dat is uh, een open einde. Wat, wat meten we dan? Leo Bormans. Ja. Ik zie je een beetje knikken. Ja, de, de, de, de stichters van de positieve psychologie... de grondleggers daarvan... waren psychologen die net ook dat begrip... aangeleerde hulpeloosheid hadden, hadden vastgesteld... in de, in de hulpsector. Ja, dat, wat is dat eigenlijk, ja, positieve mensen, psychologie? Ja, dat is uitgaan van wat, van wat de kracht van mensen is... in plaats van vanuit de tekorten. Wij dachten vroeger dat, dat... als we ons richten op wat mensen ziek maakt... dat we ook zouden weten wat mensen gezond maakt. Maar dat is niet zo. We weten ondertussen alles... over schizofrenie, patologie en uh -huh. autisme spectrum stoornissen. Maar het tegenovergestelde van ziek is niet ziek. Dat is niet hetzelfde als gezond. Hè. Het tegenovergestelde van ongelukkig is niet ongelukkig, maar dat is niet hetzelfde als gelukkig. Dus in plaats van ons te focussen op wat mensen ongelukkig of ziek maakt, focus de positieve psychologie op wat mensen gezond maakt en wat hen uh, gelukkig kan maken. En als we erin slagen om die vlek uit te breiden, dan komen we een heel eind verder. Want um, de grootste relatie die men heeft vastgesteld in, in dat hele geluk is de mate van optimisme die mensen hebben. Er is een even sterke relatie tussen uh, optimisme en geluk als tussen roken en longkanker. Wie rookt, krijgt longkanker. Maar ben je niet de optimist van nature? Nee, 50% daarvan is genetisch bepaald. En 10% wordt bepaald door onze omstandigheden. En 40% zit tussen de oren. Dus je kan dat beïnvloeden? Ja, die 50% genetisch bepaald kunnen we niet beïnvloeden. Die 10% door de omstandigheden bepaald, daar zijn we de hele dag mee bezig. Onze job, onze auto, onze tuin. Maar die 40% is het belangrijkste. Die kunnen we beïnvloeden. Je kan dus leren een optimist worden. Niet voor 100%. Dat is ook belachelijk. Dat hoeft, dat, het, hoeft, het is ook niet zo dat optimisme... Goed is en pessimisme slecht. Hè? Iedereen heeft recht op zijn eigen verdriet, op zijn zorgen. Pessimisme heeft een plaats. Ik, ik neem ook een reisverzekering als ik op reis ga, en ik neem een paraplu mee als ik ga wandelen. Dus niet het pessimisme, pessimisme. Ja, dat is iets anders dan cynisme. En cynisme is, uh, is iets wat, uh, wat de azijnpissers in deze samenleving uh, bijzonder goed kunnen en waar ja. altijd naar geluisterd wordt. De optimisten zijn in de meerderheid, maar de pessimisten maken me lawaai. Zijn die ook realistischer? Ja, een realist is een pessimist die het nog niet durft toegeven. En, um, het, het gaat helemaal niet over alsof een optimist niet realistisch zou zijn. Hè? Um, een optimist uh, moet zich altijd overal verdedigen. De meeste interviews beginnen daar altijd mee. Dus ik moet me altijd ergens verdedigen van ja, maar je kent de realiteit niet. Ik ken de realiteit heel goed. Ik, heb, ik krijg een, een maar van die liedjes, don't worry, be happy. Ik heb allemaal buttons laten maken waarop staat do worry, be happy. Er is iets aan de hand in de samenleving. We kunnen niet doen alsof er niks aan het gebeuren is. Maar dat mag ons niet beletten om gelukkig te zijn. Net juist daarom. En om... Maar moet daar beleid voor gevoerd worden? Want Omdat... is dat niet is gelukkig zijn niet meer de verantwoordelijkheid van de mensen zelf? Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. We zijn een deel verantwoordelijk. Maar ook de samenleving kan daaraan werken. We zijn elkaars we, be, we beïnvloeden elkaar. En beleid is niet meer dan wat we samen kunnen doen. Uh, en politici kunnen daar best een rol in spelen. Waarom zou een, een politiek die alleen gebaseerd is op meer groei, meer winst uh, voor de, de ja, Rijksten hiernaat... betere, een betere politiek zo. Zijn dan een politiek die zich richt op het welbevinden van mensen. Ja, het is, het is, het is, je moet inderdaad uitgaan van een huidige situatie. Hè. Het is niet dat de politiek of uh, de, de overheid... zich niet bemoeit met het geluk van mensen. Alles wat een overheid doet, heeft een effect op uh, het gedrag van mensen. In bepaalde mate, soms heel veel, soms heel weinig. Als ik kijk, wij, wij, wij manifesteren ons met die geluksacademie... die we nu aan het oprichten zijn... Uh, heel erg in de zorgsector. de zorgsector. Geluksacademie? Geluksacademie. <laughs> we hebben gedacht datgene wat in die geluksroute plaatsvindt... dat geluksgerichte werken, dat moeten we veel, op veel grotere schaal gaan doen. En laten we eens beginnen bij de zorgsector... omdat we daar met dat geluksbudget uh, bezig waren. Uh -huh. En mensen die in een sociaal evenement zitten... die maken ook van heel veel zorg gebruik. Um, en uh, daar zi daar, daar, er zit zoveel uh, goeds in dat geluksgerichte werken... Als je dat gaat doen, worden mensen er beter van. Ze gaan zichzelf, euh, laten zichzelf stijgen op dat, dat niveau van welbevinden. En ze gaan minder zorg consumeren. Wat vind je van dat idee? Ja, dat is prima. Dus de overheid draagt natuurlijk zorg voor ons allemaal en heeft de verantwoordelijkheid. Dat gaat niet alleen over de zorgsector. Het gaat ook over ons milieu, over werkgelegenheid, over onderwijs. Op al die, op al die domeinen kunnen we kiezen, resoluut kiezen voor het welbevinden van mensen. En dat is een keuze. Dat is de topeconomen die in het boek aan, aanwezig zijn zeggen, ja, het is gewoon een keuze die je kan maken. Je kan ja. dat beslissen. Als je als regering beslist, dit vinden we een topprioriteit, en je zet vanaf dan al je kennismacht en inzicht in om dat te bewerkstelligen, dan is daar niks mis mee. Dat, kan, dat is is niet naïef, dat is, echt, dat is echt realistisch. Nou ja, stel je voor dat mensen er wat beter van worden... en dat je er ook nog... Uh, ze, we staan nu voor een crisis, we worden al drie jaar uh, worden we overspoeld... met dat uh, de hele wereld in uh, vuur- en vlam staat. Um, donderdag was ik bij een bijeenkomst van uh, het SCP... Uh, die, stelde zich, die, die, ja, cultured, die stelde zich ook de vraag... Uh, uh, moet een overheid wel sturen op geluk? Ze hadden daarvoor ook uh, Nick Marks uh, uitgenodigd... van de uh, New Economic Foundation... Die houdt zich daar heel veel mee bezig, met het meten van geluk onder andere. En die vertelt ook van ja, als, als, je, uh, als we angstig zijn... dan zal elke psycholoog je vertellen dat je, uh, dat je een beetje vlucht, dat je vlucht, dat je weg wilt. Uh, en hij zegt ook dus als, in discussies, uh, als mensen bang worden... dan zie je ze een beetje glazig gaan kijken. Uh, dat is omdat ze in hun hoofd aan het vluchten zijn. Als we nu voor deze grote crisis staan en we willen eruit komen... dan heb je niet mensen nodig die angstig zijn, je hebt mensen nodig die creatief zijn en nieuwe oplossingen bedenken. Want we zullen er met z'n allen uit moeten komen. Maar daar helpt onze regering niet echt bij. Hè? Ja. Niet alleen de regering, niet, ook de media helpt daar niet aan bij. Want een angstige boodschappen, daar krijg je de aandacht mee. Bormans, in, in al die onderzoekjes ja. blijkt dat Nederland in de top 10 staat van de meest gelukkige bevolking. Ja, ja. Scandinavië is dat boven ons. Ja. Waarom zijn de Denen gelukkiger dan wij? Ja, Als we dat, als we dat vergelijken, Nederland bijvoorbeeld met Denemarken... Dan zien we, en met de rest van Scandinavië, dan zien we dat dat verschilt op één punt... en dat is het woord trust, het woord vertrouwen. Um, het, het, de mate waarin mensen elkaar vertrouwen en de instellingen vertrouwen... draagt enorm bij tot het geluksgevoel in een land. Dat zien we wereldwijd. Hè. Um, dus wij, zijn wij een vertrouwen landgewoordig... onze regering net iets minder dan de Denen doen? Ja, ja en we vertrouwen ook de instellingen minder. Um, we betalen minder belastingen dan de Denen... maar de be Denen betalen ze liever omdat het systeem transparanter is... en omdat de mensen meer vertrouwen hebben in elkaar. Het ze meestal... weten beter waar die belasting nou ja, aan besteed wordt. wordt. Er is een groter gevoel van, verantwo van gedeelde verantwoordelijkheid... Het is transparanter. En er is gewoon meer vertrouwen in de medemens. Uh, dat vertrouwen is iets wat je kan geven, maar dat is ook iets wat je moet verdienen. En hoe hoog staat België nu? Want die hebben uh, anderhalf jaar geen regering. We horen net dat hij ja. dichtbij is. Ja. Maar hoe komt dat België? <laughs> ja, alle, alle politieke partijen, bijna alle politieke partijen hebben mij ook om advies gevraagd. En uh, ik ik vind het wel heel prettig om met hen te praten daarover, maar ook bij ons is, is het meest gehoorde woord in de onderhandelingen nooit vertrouwen, maar wantrouwen. Wij wantrouwen elkaar overal. Het meest verkorte, verkochte bordje in België is al lang niet meer welkom, maar hier waak ik. We hebben ons gebarricadeerd achter hoge hekken ja. en alarmsystemen. Ja. En terwijl we net weten dat geluk uh, wordt bepaald door onze relatie met andere mensen. Door de kwaliteit van ons. Ja, onze dat is wat al die de deskundigen met, met onze buren, met onze collega's, met, ja. de, met de mensen om ons heen. Terwijl we ons zijn gaan afsluiten, gaan isoleren. Dus als de regering ergens aan kan werken, en, waar, en ook wij als samenleving ergens ja. aan kan werken. Is het dan vertrouwen opbouwen, uh, vertrouwen in de instellingen en in elkaar. Ja. Mag dat. ik er nog even iets over zeggen vanuit meer de psychologie? Claudie, Claudie Bokting, ja. al die tijd is zit ja, te ja, luister, <laughs> dus, ja, Waar ik me nu een beetje zorgen over maak... dat straks de overheid tegen ons gaat zeggen... U moet gelukkig worden. Inderdaad. Dat bedoelde Marcia net volgens mij ja. al met haar vraag. In de grondwet van Amerika staat de pursuit ja. of happiness. Ja. Daar is, Ze dat, moeten dat, dat bevorderen. Is, ja, daar is niks mis mee. Maar als, maar als, het, wordt, uh, als, het, als het bijna een bevel gaat klinken. Dat, uh, dat je moet gelukkig zijn. Ja. Niemand, er was een mevrouw na een lezing die dat ook aan mij vroeg. Waarom zou ik gelukkig moeten zijn? Ik heb aan die mevrouw gezegd. Mevrouw. Niemand zegt dat u moet gelukkig zijn. Maar als u wil gelukkig zijn, dan zijn er wel een aantal tools die we kunnen inzetten met z'n allen. En daar kunnen we er 10 of 20 procent bij doen. En dat betekent niet dat we geen recht hebben op onze zorgen, op ons verdriet, op onze pijn en op pessimisme. Dat is iets heel anders. Nee, maar de teneur die net genoemd werd, is dat er een groot probleem is. Namelijk, we zijn niet gelukkig genoeg. Ja, aan de andere kant zitten we toch in de top 10 van de Precies. meest gelukkige landen. Is het niet een beetje decadent om uh, uh, um ons nog zo druk te maken... Uh, om gelukkig te worden als we al We zijn geen geluksmachine, zijn. zei uh, Rutte, geloof Precies. ik, hè, toen ja. hij begon. Ja, dat is natuurlijk hilarisch. Ja, ik, ik zou zeggen, waarom niet? Er zijn zat uh, uh, groepen in de samenleving die niet zo gelukkig zijn. En We scoren wel heel erg hoog en de Denen scoren nog veel hoger... En de, en de, de Costa Ricanen noem je die zo. Die scoren nog weer hoger dan de Denen. Dat is echt, die schieten er overal bovenuit. En, en ja, het, het maakt niet zoveel uit. Het is ook niet de bedoeling dat iedereen eenzelfde niveau van, uh, van geluk gaat, gaat krijgen. Natuurlijk, dat, dat hoeft helemaal niet. Uh, maar je kunt er zoveel mee winnen. Het levert zo ongelooflijk veel op. Op het moment dat je mensen hebt die een beetje lekkerder in hun vel zitten, neem weer die maar, zorgsector. Het ziekteverzameling af, ze, nou, dat, ja. mensen ja. voelen zich beter, ze zijn productiever. Wat in Almelo al te zien is. Ja, ja. Bij die mensen. Exact. Ja, maar ja. Maar in, ja, in Almelo vind ik zo interessant. Daar wordt gekozen voor een, zeg maar, een groep mensen die kwetsbaar zijn... waar het ja. niet goed om gaat, waarvan we ook weten. Ja. Ook op psychisch vlak doen die mensen ja. het slechter. Dan wordt er voor een gerichte groep ingezet. Dat vind ik eigenlijk een ander verhaal dan nu zeg maar, de gehele bevolking te gaan vertellen... Goh jongens, we zijn niet gelukkig nee, genoeg. We, weten, we moeten uh, allemaal. We weten, in onderwijs bijvoorbeeld doen. wel... Hè, dat positief onderwijs beter is. Dat, dat, dat Daar waar je vertrekt van de dromen van kinderen... En, en bekrachtigt in hun talenten... in plaats van overal een deficitbenadering te doen... en te zeggen wat ze niet kunnen en, en te straffen... Eh, dat dat niet werkt. Dus we kunnen eigenlijk positieve daar. krachten als nieuwsgierigheid... creativiteit, humor, doorzettingsvermogen... dat zijn de elementen die, ons, die, we, kunnen, die we kunnen leren benoemen. En, en, en dat en mensen fier kunnen zijn la, op wat ze we kunnen... in plaats van te, inderdaad. van te gaan focussen dus willen, op wat ze niet hebben. Willen we e, maar, graag in een land leven... Ja. waar de nadruk ligt... Op waar we slecht in zijn, waar de problemen liggen... wat we mm -hmm. allemaal niet kunnen... Waar, en, en, en ook alles op die problemen ja. hè, te gaan richten. Of willen we in een land leven waar we de gerichtheid hebben... op onze krachten en op onze uh, plezier en geluk? Maar is het dan niet... Uh, is, is, dat een, is dat een rare vraag? Als ik die zo, is, nee, is dat vind dat ik dan... helemaal geen rare vraag. Ik vind ik een hele goede vraag. Maar dan brengt mij bij de vraag... is geluk dan niet veel eerder een gevolg van dat we een bepaald doel in ons leven hebben. We willen ons talent ontwikkelen, we willen ons ergens voor inzetten. En worden we daar gelukkig van? Of moeten we zeggen, nee jongens, we moeten gelukkig worden. Want ja. dat lijkt me... Frustratie oproepen ja, maar eigenlijk. Als jouw als jou doel is andere mensen uh, de, uh, uh, negatieve dingen willen berokkenen... dan, dan uh, strookt dat niet met, uh, met het algemeen belang. Dus een mooie definitie van geluk die ik heb, heb, heb gevonden is... Feeling good while doing good. Het goede doen terwijl je terwijl je goed voelt. Uh, ja. uh, dat lijkt maar me dan mooi. is het toch het gevolg van dat ja, je nee, iets maar als volgt Wij steken erg in op dat vinden van die passie. Ik, ik, ik, zoals, nogmaals, in die zorgsector daar werkten we altijd erg aanbodgericht. Dat is nog steeds zo. Maar we noemen nu dat we het vraaggericht werken. En ik zeg, we moeten van aanbodgericht naar vraaggericht... naar passiegericht gaan werken. Omdat is de, een purpose in life is een enorme Precies. boost voor dat je. dat leek me. Is maar dat is niet de enige. Ik bedoel, uh, uh, je autonoom voelen... en dat is waar mijn buurvrouw vast ook meer over kan vertellen... is, is ook een enorme factor van invloed op je geluk. Uh, en er zijn, als je het sociologisch bekijkt zijn er vijf factoren sterk van invloed. Dat is het hebben van werk, het hebben van uh, goede gezondheid, van inkomen en van uh, persoonlijke goede relaties. En van vrijheid. En van vrij autonomie inderdaad. En uh, ik zeg altijd, ik, ik draai het om. Want op vijf staat autonomie. En ik zeg, opeens staat autonomie. Als ik met overheden praat. Omdat die andere vier, gezondheid, werk, inkomen. Daar kunnen we wel wat aan doen via de overheid. Maar dat kost zo ongelooflijk ja. veel moeite, tijd en geld. Terwijl autonomie. Dat is nou net iets wat we in de publieke sector een beetje kwijt zijn geraakt. Daar kun je morgen mee beginnen. Ja. Iedereen die bij de UV werkt... die kan morgen beginnen met mensen meer in hun autonomie te zetten... en he, zelf regie te, te ja, met geven. Het, met, dat dat <laughs> blijkt ook uit onderzoek. Hè, dat keuzevrijheid bepaalt eigenlijk de geluksbeleving. Boven, o, nog, over, zeg maar, nog meer dan gezondheid en dat soort zaken. Nou, dat, de... Alleen, ja, het is wel weer zo... Dat uh, het is, ja, zomaar mensen keuzevrijheid geven heeft niet zoveel zin. Het moet dan ook, er moet zeg maar iets te kiezen zijn waarvan je iets ook kan halen. Waar je van je ook ergens kan komen. He, dus het moet een bepaald doel hebben waar je ook op een gegeven moment succeservaring hebt. Want anders levert je te weinig op. Daar gaan we straks bijna over verder praten. Want het <laughs> raakt het onderwerp even op. Uh, kortom, geluk is belangrijk. Maar je moet vooral uh, goed bezig zijn in het leven. En dan komt het waarschijnlijk makkelijker naar je toe als de overheid daar ja. omstandigheden voor creëert. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, het is de, de hoogste tijd voor Marieke Borger en haar broer Johan. Marieke is nog druk bezig met haar eerste album dat volgend jaar uitkomt. Maar vanavond een Pavlov alvast een tipje van de sluier. Hier is Marieke Borger en uh, haar broer Johan met het nummer Rose. All the unspoken things, they will go with the wind. Always that we feel in our face sometimes, like it's nothing. Where you could care about? That's how I know all your troubles Maybe it's better if I am dying of thirst That's how I'm speelde zelf ook op gitaar... en werd ook nog eens begeleid door haar broer, Johan. Marieke, je treedt binnenkort niet, niet gauw op. of valt niks aan te kondigen dat je morgen te zien bent in Zwolle. Nee, nee we hebben nog niks uh, gepland staan <laughs> okay. voor voorlopig. Maar wil je meer van haar weten? Kijk dan even op www.myspace.com slash Marieke Borges. Ja. Marieke met CK. Lager opgeleiden zijn pessimistischer over de samenleving, negatiever over de politiek en meer bezorgd over misdaad en materiële aangelegenheden. Vertrouwen, tolerantie en optimisme zijn begrippen die niet meer of die juist meer op hoger opgeleiden van toepassing zijn. Het Sociaal Cultureel Planbureau zoekt de verklaring voor dat verschil in de grip die mensen hebben op hun eigen bestaan. We praten hierover met Claudie Bokting, psychologe verbonden aan de Universiteit van Groningen. We hoorden haar zo net ook al. Um, Waarom is grip hebben op je eigen leven zo belangrijk? Ja, dan. Uh, het, nou, in ieder geval weten we dat de mate waarin mensen zelf keuzes kunnen maken controle over hun leven hebben is belangrijk voor psychische gezondheid. Het is een van de voorspellers ook voor het ontstaan van psychische aandoeningen. En ook overigens voor geluksbeleving, waar we het eerder over hadden. Overigens, van die muziek word ik ook heel gelukkig. Dat zijn hele simpele dingen waar je toch een heel gelukzalig gevoel van kan hebben. Maar het kan ook weer wegzakken binnen een paar minuten. Dat is dan wel weer jammer. Maar om er wat meer over te kunnen zeggen... moet ik toch even terug naar een, overigens een van de grondleggers... Ook van positieve psychologie, een Die heeft eigenlijk per ongeluk ontdekt... dat er toch iets vreemds aan de hand is. En dat noemde hij een hypothese, dat heette aangeleerde hulpeloosheid. Nou, wat deed hij nou? Hij gaf uh, honden in een hokje gaf stroomschokjes. Maar het ene hond kon eigenlijk de duur van die stroomschok verkorten... door op een knop te drukken, door, door te fijn, een manier te vinden om daar op te drukken. En de ander die kon daar geen invloed op hebben. Die had dus geen keuzevrijheid. Die schok kreeg hij hoe dan ook. En beide honden kregen wel even lang de schok... Nou, en wat bleek nou? De hond die de schok zeg maar, kon beïnvloeden, die de duur kon beïnvloeden door te drukken op de knop, die was daarna gezonder dan de hond die daar geen invloed op had. Nou, toen was Seligman nog niet klaar, toen ging hij met een vervolgonderzoek door. Hij stopte die honden in een hokje, maar die was half open. En ze, ze konden al snel leren, als het ware, om uit dat hokje te komen zodra de stroomschok stroom, kwam. Dus ze konden het eigenlijk vermijden. Maar de hond die in het vorige experiment geen keuzevrijheid had, dus die niet op dat knopje kon drukken, die leerde dat niet. Terwijl de andere hond dat heel snel leerde, die leerde heel snel uit dat hokje met die stoomschok. Te en die te andere springen. hond bleef liggen, want die en dacht het af toch geen zin. Precies, die andere had eigenlijk geleerd om passief te zijn, om niet te reageren, om hulpeloos te zijn. En dat blijft dus ook een tijdje. En het is wel zo, dat die hond kon het alsnog wel leren... maar het duurde heel erg lang. Nou, en dat passieve en hulpeloze gedrag... dat lijkt eigenlijk heel erg op depressie. Bij He, mensen. Op depressief gedrag. Ja, bij mensen. En... Uh, dus het idee was toen van, hé, hey, misschien is die aangeleerde hulpeloosheid misschien wel verantwoordelijk voor dat sommige mensen depressief of een deel, groot deel van de mensen een depressie kunnen krijgen. En misschien zelfs ook voor angststoornissen. Nou, op zich heel interessant idee. Ze hebben ook bij mensen wel allerhande proeven gedaan. Zelfs bij baby's bijvoorbeeld. Als je bij een baby'tje een mobieltje erboven hangt, hè, zo'n dingetje. Die... In de boven wieg, de wieg. Boven de wieg, ja. de wieg precies. Ja, ja. Niet een uh, telefoon. <lacht> <Ja>. <lacht> ook heel interessant experiment, <lacht> ja. dat kunnen we misschien nu doen, maar zo'n boven de wieg. Zo en, en je geeft de baby geen gelegenheid om daar invloed op te hebben. Bijvoorbeeld dat hij het kan aanraken of wat dan ook. En de andere baby laat je dat wel doen. Nou, wat gebeurt er nou? Die baby die wel het kan aanraken... die blijft dat vervolgens daarna ook doen. Maar de baby die het niet kon aanraken, die het niet kon beïnvloeden die gaat het vervolgens ook niet proberen... als je dat mobieltje met allemaal speeltjes wat lager hangt. Dus die vertoont hetzelfde. Op het moment dat hij er wel bij kan, doet hij het doet hij ook niet. Doet hij het niet. Net als die hond. Ja, dus het is eigenlijk hetzelfde passieve, eigenlijk hulpeloze gedrag. Waarmee we eigenlijk een soort bodem hebben gekregen. Een soort basisidee van... Hey, interessant, mensen kunnen als het ware ook met dit soort... Uh, met eigenlijk omgevingsfactoren, met feedback... afleren om te reageren... Om pro, zeg maar, proactief te zijn. Hè? Maar zouden lager opgeleide uh, dan vaker last hebben van die aangeleerde hulpeloosheid? Omdat zij zo'n negatief beeld hebben eigenlijk over zichzelf en over. Nou ja, dat zou zo kunnen zijn. Nou ja, misschien niet omdat ze een negatief beeld hebben, maar veel meer omdat ze nou eenmaal veel minder doelen hebben die ze hebben kunnen bereiken. Omdat ze minder succeservaring hebben, misschien minder stimulerende omgeving hebben gehad. Ja, want dat is wat je eigenlijk beluistert. Dat je denkt, ja. Je leert eigenlijk dat je omgeving je niet helpt. Je leert eigenlijk dat je je doelen niet kan behalen. Daarom zei ik eerder al, je kan wel keuzevrijheid hebben. Maar als je je doelen toch niet behaalt, dan levert je dat eigenlijk... Wat net. heb je daar dan aan? Daar heb je niks. Nee. Maar, er is nog een mits en een maar, zo gaat dat <lacht> altijd in de wetenschap. Het gekke is wel dat het niet bij alle mensen zo werkt. Het is niet zo dat alle mensen een aangeleerde hulpeloosheidsreactie krijgen... en passief worden en zich overgeven en niet eens meer proberen. En dat begreep men niet zo goed. En toen kwam eigenlijk het idee van... is het niet van belang waar mensen uh, hun succes... maar ook het falen aan attribueren. Dat is eigenlijk de attributietheorie. Nou, in feite is het gewoon. attributietheorie is dat je toeschrijft waaraan je succes of... of, of uh... Gevaald heb. Ja, ik kan het niet beter zeggen. Nou ja. dus eigenlijk dat is de attributietheorie. En eigenlijk is het het gezondste op het moment dat de dingen misgaat. Bijvoorbeeld, ik geef een waardeloos interview om dan te denken... nou, weet je, dat ligt aan de Dus Dat is voor mij beter. Terwijl als het nou een goed interview is... dat ik denk, nou, dat komt alleen maar omdat ik zo ontzettend veel kennis heb... en hoogleraar mag zijn en aan de universiteit in Groningen en dat soort dingen... He, dus het is het gezondste om eigenlijk het succes aan jezelf toe te kennen. en de dingen die misgaan aan anderen. En terwijl als er dingen misgaan, om het vooral um, zeg maar aan anderen toe te kennen. En ik moest dus ook wel denken aan die laag opgeleide groep. Uh, waar het uh, Sociaal uh, Cultureel pal, Plan bijvoorbeeld over heet. Eigenlijk wat ze doen, is eigenlijk uh, zeggen van ja, eigenlijk het gaat eigenlijk niet goed. En dat komt door de overheid, en het komt doordat er misschien allerlei groeperingen in Nederland zijn of dat allerlei zaken niet goed geregeld zijn. In feite zou het best kunnen zijn dat, ze, dat het eigenlijk misschien wel een soort beschermingsreactie is. Dat het dus minder negatief voor ze is op deze manier. Het Want dan, hoeft, dan houden ze wel een goed gevoel over zichzelf eigenlijk. En dan over. houden ze, he, als ze bijvoorbeeld als ze werkloos zijn geraakt. He? En ze denken, ja, dat komt gewoon omdat, ik gewoon een, een, omdat de overheid de dingen niet goed omdat geregeld heeft. Omdat het crisis heeft. is. Of omdat het crisis is. Uh -huh. Of, of ze beginnen te anderen. twijfelen aan zichzelf. En dan uh, krijg je een vicieuze cirkel die je naar beneden trekt. Nou ja, maar dat is het punt dat ik wil maken. Eigenlijk is het voor jezelf wat gezonder om uh, dat aan anderen of de omgeving te wijten uh -huh. aanvankelijk... Aanvankelijk, omdat het je, dat je, je, je, je zelfgevoel minder aantast. Want anders zou je in een depressie raken. Ja, nou, anders zou je veel negatiever over jezelf kunnen gaan denken. En ook heel veel negatief gevoel. Misschien en wie van ons zijn. zijn nou eerder geneigd om dat maar aan de buitenwereld toe te schrijven? Nou, we weten in ieder geval dat bijvoorbeeld mensen met depressie die hebben de garantie om alle ellende die ze meemaken eigenlijk... die zijn heel erg talentvol om dat dan aan zichzelf toe te wijzen. Aha. Dus bijvoorbeeld als een examen niet gelukt is... dan zeggen zij onmiddellijk, zie wel, ik ben gewoon dom... Ik ga het gaat het me ook nooit lukken. Uh, mijn moeder zei ook altijd al, het wordt nooit wat met me... en eigenlijk kan ik mensen zo goed niet eens meer mensen proberen. Mensen zonder zelfvertrouwen. Eigenlijk mensen zonder zelfvertrouwen. En positieve dingen uh, wijden ze dan ook niet aan zichzelf. Maar dat is aan... Het, dan kan ze net het tegenovergesteld ja. doen. Hè? Ja. Dat is het ja. verschil tussen pessimisme en optimisme... Ja. Ja. Een pessimist gaat het net het tegenovergestelde gedrag vertonen... als het hem goed gaat of als het hem slecht gaat, dan een optimist. Ik heb van een van de professoren het verschil geleerd tussen optimist en een pessimist... zodat je het in drie minuten kan zien. En een, optimist heeft het, een pessimist is een rode knop en een, een optimist is een groene knop in de samenleving. De rode knoppen hebben het alleen over zichzelf, over problemen en over het verleden. En de groene knoppen hebben het over wij, ons de toekomst en oplossingen. Is dat zo, Claudie? Ja, nee, de, natuurlijk zijn er absoluut verschillen in. Er werd ook eerder al aan uh, gerefereerd. Hè. Bijvoorbeeld binnen één eigen tweeling zie je toch dat er een hele hoge maat van overeenkomst is in optimisme. Hè. Bepaald ongeveer 50 procent. Ja. Dat is behoorlijk wat, maar ja. er is nog wel een zekere marge over. Um, dus... Zeg maar, ik denk van, vanaf de geboorte zijn er al verschillen tussen ons. Maar er kunnen natuurlijk heel veel dingen in je leven gebeuren. die ook daarvan grote invloed op hebben. Daar hebben we het ook bijvoorbeeld over. Toevallig ben ik nu net bezig met onderzoek naar de invloed van. Allerlei levensellende die je hebt meegemaakt. Echt in de kindertijd. Zoals misbruik, mishandeling. Op eigenlijk je verdere leven. Op of je mm -hmm. elke keer weer opnieuw depressief wordt. Nou, uh, zo lijkt mij ook het geval. Dat als je hele zware ellende hebt meegemaakt ja. in de kindertijd. Is het bijna niet meer mogelijk om. Of het is moeilijker om optimistisch van aard te zijn. En dat past ook overigens bij die. Aangeleerde hulpeloosheid. Die de, maar, maar, e de, e de e werkelijkheid van kunnen aard, we niet veranderen. Maar, maar we kunnen wel onze kijk op de werkelijkheid veranderen. Er kwam een opa in Maastricht naar me toe vorige week. En die vertelde: van, Ja, ik heb acht kleinkinderen. En dit is de foto van mijn lievelingskleinkind. Die is dertien jaar, blonde krullen. Kijk wat een schat. Ze is blind geboren, zei hij. Maar als ik met haar ga wandelen. dan ruik ik zoveel. dan zie ik zoveel. dan hoor ik zoveel. Hij had evengoed kunnen zeggen: Ja, ik heb acht kleinkinderen. En zeven daarvan zijn gezond. En één is blind geboren. En dat is de rugzak van onze familie. Mm -hmm. Maar hij beschouwt het als de parel van de familie. Mm -hmm. Dat is de manier waarop je naar de dingen kijkt. Die blindgeborenheid, daar kan hij niks aan veranderen. Maar hij heeft er een kracht van gemaakt in plaats van een zwakte. Niet alleen voor hem, ook voor het kind en voor de rest van de familie. Hij, waarom kan hij dat wel en waarom kan een ander dat niet, Claudie? Ja, ik denk dat dat, dat, dat dat is nog echt een... een... En he, maar zit daar een relatie tussen hoog en laag opgeleid? Nou ja, dat is, om daar nog even op terug te komen... je zou je kunnen voorstellen, bijvoorbeeld die hoogopgeleiden... die eigenlijk heel positief lijken te zijn over de overheid... over allerlei aspecten om hen heen... zoals recent in dat Sociaal Cultureel Planbureau rapport is uitgekomen. Ja, uh, voor een deel is dat misschien toch, ja, zeg maar, secundair... aan het feit dat ze het gewoon goed hebben. We zien geen verband in, in geluk tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden. Er is geen verband met mensen die meer diploma's hebben, die zijn niet per se gelukkiger. Wat we wel zien, is, zoals u ook zegt, uh, mensen die de keuzevrijheid hebben en zien dat, hun, dat de keuzes die ze maken, dat ze die zelf kunnen beïnvloeden en de mate dat ze daarvan uh, overtuigd zijn, dat maakt wel een groot verschil. Dat, dat zeggen zoveel mensen in uw boek ook. Hè? Die, ja. Van de keuzevrijheid. Ja, maar daar ook impact op hebben op het, op, ja. de, op het gevolg van die keuzes. Het gaat niet over het aantal keuzes wat je maakt. Maar de kwaliteit van de, de uiteindelijk gemaakte keuze. Ja. Nou, het ja, gaat de, eigenlijk om de combinatie van natuurlijk het aantal keuzes. Als je heel veel keuze hebt, kun je er gewoon niet meer ja. uitkomen. Is niet Dan menselijk. Je Heb je ook stress. Ja. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook keuze, vaak last yes. van tegenwoordig. Ja. Optimisme is een, is een combinatie van gedrag en geloof. Je gelooft ergens in en je gaat je daarnaar gedragen. En pessimisme is dat evenzeer. Het is een virus dat je kan doorgeven. Ofwel geef je het optimisme door, ofwel geef je het pessimisme door. Dat werkt echt als een virus zoals de Mexicaanse griep dat doet. En we hebben die keuze om dat te doen. Om elkaar te besmetten met hoop in plaats van met angst. En dat is een fundamenteel uh, verschil. Maar het blijft natuurlijk toch, hè, uh, voordat we te optimistisch worden... Er uh, zijn mensen die hebben nou eenmaal meer keuzes. En keuzes die ook mogelijk ja, die, die, zeg maar, uh, iets opleveren. Of die uiteindelijk... Maar ik kom veel meer mensen ja. tegen die in een chemotherapie ja, zitten. Die kanker hebben meegemaakt, uh, en, en die ja. toch ja. optimistisch zijn geworden. Maar mag maar Claudie even afmaken? Helemaal. Want we ja. hebben nog maar een minuut. Oh, ah. Mijn buurman wil heel graag dit. Ja, ja, zeggen, maar, dat maak niet. je punt, Claudie. Nou ja... Um, ik wil ook een beetje waarschuwen voor een niet, niet te hoge verwachtingen. Want er zijn mensen die hebben al eenmaal minder te kiezen. En waar, waarbinnen ze hebben te kiezen, kunnen ze ook minder doelen halen. Hè? En die zullen ook niet elke keer, als ze al heel veel teleurstellingen hebben meegemaakt... dan krijgen ze inderdaad een soort aangeleerde ja, dit, hulpeloosheid. Dit, dit, exact, exact, dit, en dit en daarom je. vind ik jullie project in Amelo heel interessant... om juist dit in te zetten bij de ja, zeg maar sociaal geïsoleerde groepen... die eigenlijk niet eens meer bedenken... hé, hey, weet je wat, misschien moet ik een manier vinden... om om wel weer te kunnen vissen. Daar hebben ze dan iemand anders voor nodig. Ja, ik, ik stop natuurlijk niet alleen bij de sociaal geïsoleerde. We gaan de, met de Geluksacademie de hele zorgsector op de kop zetten. Um, maar, en dat kan ook. Maar het ga, wat, de, de, wat wij moeten leren van jouw verhaal... is dat we echt alle hulpverleners moeten aansluiten... bij de mens die voor ze zit. Wat, kan iemand, wat is haalbaar, zeg maar? Ja. Dat is eigenlijk wat ik eruit leer. Goed. Viel het allemaal niet mooi samen? Onze gesprekken. Een pleins. Volgens mij wel. Mag ik jullie allemaal hartelijk danken. Claudie Bokting, Leo Bormans en Aad van En natuurlijk de prachtige muziek van Marieke en John. Johan Borger. En luisteraar, als je wilt... Oh ja, even natuurlijk. Er is ook een nieuw boek van uh, Johan uh, van Leo... Leo, Bormans. Leo Bormans. Word optimist. U hoorde hem er al vaak over praten. Uitgegeven bij Lano. Ja, goed. Uh, luisteraar, als je wilt reageren op alles wat hier besproken is... mail ons dan even...